Twee uur door meegens met het NOS-journaal. De griffierechten lijken voorlopig niet omhoog te gaan. De SGP in de Eerste Kamer is tegen het voorstel van het kabinet. Minister Opstelten wil de kosten om een rechtszaak aan te spannen... per 1 juli fors verhogen. Hij hoopt daarmee zo'n 240 miljoen euro te besparen. Maar doordat SGP-senator Holdijk tegen is... maakt het plan in de Eerste Kamer weinig kans. Alleen VVD, CDA en PVV zijn voor, maar die hebben geen meerderheid. Holdijk zei in Nieuwsuur dat als de Tweede Kamer geen fundamentele veranderingen aanbrengt, hij zonder meer tegen is. Als de verhoging zou doorgaan, betalen mensen die naar de rechter stappen voortaan honderden euro's aan griffiekosten. Tegenstanders denken dat veel mensen dan vanwege de hoge kosten niet meer naar de rechter stappen. In de Amerikaanse staat Texas hebben tornado's een spoor van vernieling aangericht. De weerdienst in Texas waarschuwt voor extreem gevaarlijke situaties...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 Het weer vannacht op veel plaatsen bewolkt, met kans op een bui. Minima rond 4 graden. Overdag in het noorden bewolkt en kans op wat regen. In de rest van het land af en toe zon. Het wordt 8 graden in het noorden en zo'n 13 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Nog steeds wakker. Met Bastiaan Nachtegaal en Anne de Jong. Het kabinet bezuinigt zo fanatiek dat kinderrechten in gevaar komen. Dat zegt de PvdA. En ze zijn boos. En republikeinen in drie Amerikaanse staten gaan naar de stembus. Terwijl de voornaamste kandidaat Mitt Romney blijkt te liegen. Het is twee minuten over twee, het vroege begin van 4 april. Goeienacht. Dit is nog steeds wakker van Omroep BNL. Jouw bloed kan levens redden, dat zegt Sanquin. Word bloeddonor schrijven ze dan ook groot op hun website. Maar hoe hard de bloedbank ook op zoek is naar donoren, als homoseksueel wordt je bloed niet geaccepteerd. En dat is discriminatie, zeggen GroenLinks en de PvdA. Ze dienen vandaag in de Kamer een motie in waarin Sanquin wordt opgeroepen voortaan ook bloed te accepteren van homoseksuele donoren. Robert Heckert van Sanquin, nacht. Ja, goeienacht. Ja, de Tweede Kamer vindt dat u discrimineert, maar daar bent u het niet mee eens. Nou, we vinden het natuurlijk heel vervelend als mensen zich gediscrimineerd voelen. Maar wat wij zeggen is dat we niet naar seksuele geaardheid kijken. Dat is niet iets waar wij ons mee bezighouden. Onze missie is om voor veilig bloed en voor veilige bloedproducten in Nederland te zorgen. En om dat te kunnen doen, uh, hanteren we hele strenge criteria om donors te accepteren voor donatie. Ja, want als je nu gaat doneren, dan moet je een formulier invullen. En een van de vragen is, uh, heeft hij homoseksuele contacten gehad? Ja, er wordt aan mannen gevraagd of ze seks hebben gehad met andere mannen. Ja. En als ze daar ja op antwoorden, dan kunnen ze geen bloed geven. Nu heb ik ooit uh, ook bloed gegeven. Um, en ja. daar, staat er ook, daar staan bijvoorbeeld ook. Er staan allemaal uh, criteria op. Ook iets met Kreutzfeldt-Jacob. Uh, of je dan in bepaalde tijd in Engeland bent geweest. Of ik ja. ook uh, bijvoorbeeld seks heb gehad met een vrouw uit Noord-Afrika. Maar dat is ja. dan de afgelopen twee jaar. Maar bij uh, ja. homoseksuele contacten staat niet een tijdsbepaling. Dat is gewoon helemaal nooit, hè? Uh, ja, dat klopt. En dat is ook. Uh, daarmee volgen we eigenlijk de praktijk van de. Uh, in Europa, dat wordt in andere landen ook zo gedaan... om uh, mannen die seks hebben met mannen... of mannen die seks hebben gehad met mannen... uit te sluiten voor de donatie. Ja. Nu, nu staat... Uh, uh, nou, dat gaat natuurlijk vooral over uh, aids... en uh, andere soa's die uh, in je bloed voorkomen... maar vooral aids. En dan ja. hebben uh, homo's een, een slechte track record... om het zo te zeggen. Zeker in, uh, ja, in de beeldvorming. Maar is het echt zo'n groot risico? Nou, dat is zeker niet alleen beeldvorming. We weten uit de HIV-monitor... dat Mannen die seks hebben met mannen, ongeveer 100 keer zoveel kans lopen op een HIV-besmetting dan mannen met heteroseksuele contacten. Ja, maar een, een heteroseksuele man wordt ook gecontroleerd op HIV. En, en als die HIV heeft, dan mag je natuurlijk geen bloed geven. Waarom is dat voor een homoseksueel dan uh, zo anders dat hij helemaal niet de, dat zijn bloed afgenomen gaat worden voor een test? Nou, voor allebei geldt natuurlijk dat als ze uh, besmet zijn met HIV, dat uh, dan geen bloed kunnen geven. En uh, dat weten we uit een test van het bloed. Wat alleen lastig is dat het niet altijd meteen aantoonbaar is. Dus op het moment dat iemand vandaag een besmetting oploopt... en hij gaat morgen bloed geven, komt dat er bij de test nog niet uit. Dat uh, heeft even tijd nodig. En dat betekent dus dat in die periode iemand wel besmet bloed kan geven... zonder dat dat uit de test komt. En er dus een patiënt die dat bloed van die donor krijgt besmet wordt daarmee. En die zouden eventueel zelfs ook nog weer... andere kunnen besmetten. En één donatie kan ook nog naar meerdere patiënten gaan. Dus je krijgt een soort domino-effect. En dat willen we natuurlijk vermijden. Want we hebben in Nederland een hele veilige bloedvoorziening. En dat willen we graag zo houden. Ja, ja. Dus er is sowieso een klein risico. Zowel bij uh, hetero's als bij homo's. Maar statistisch gezien is die kans bij homo's... groter dat het gevaarlijk is. En dat is de reden dat u het niet accepteert. Ja, die is aanzienlijk uh, veel groter. Ja, ja. Kunt u zich voorstellen dat dit niet aangenaam is... voor homoseksuele mannen die bloed willen geven? Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. Uh, dat, uh, dat ze dat vervelend vinden. En uh, Dit is natuurlijk ook een onderwerp wat veel voorkomt... als het gaat over homo-emancipatie. Daar heb ik heel veel begrip voor. Maar ja, zoals ik al zei, wij, wij zijn... Uh, in het leven geroepen om te zorgen voor een veilige bloedvoorziening. Dat is uh, wat we proberen te doen. En daar zijn die uh, maatregelen hard voor nodig. Ja. Dan is het natuurlijk een, een, een heel lastig pakket voor u. Um, uh, u. U wordt een beetje verscheurd tussen wat, wat u betreft verstandig is... en wat het parlement nu betreft. Want dat is dan een nieuwe ontwikkeling. Het parlement vraagt u nu officieel om dit te veranderen. Um, hoe, hoe gaat nou, u dit om Dat de minister van Volksgezondheid. Ja, en die gaat het weer aan u vragen dat zou kunnen. We hebben haar nog niet gehoord, maar dat zou, dat zou kunnen. Ik verwacht het eerlijk gezegd niet, omdat ze ook al eerder aan de Kamer heeft laten weten dat zij het uh, advies van de Raad van Europa afwacht. Dat is namelijk in de maak. Hè? Dus er wordt door een aantal topdeskundigen van Europa wordt er gekeken naar deze kwestie. En uh, die komen op een gegeven moment met een advies hoe om, om te gaan met die selectiecriteria voor donors. Ja. En dat is waar de minister ook graag op uh, wil wachten. Ja, dus het loont voor u blijkbaar in ieder geval om die vraag te stellen. En zo te horen bent u ook niet van plan om daar iets aan te veranderen. Dank u wel, Robert Hickert van uh, Sanquin, de bloedbank. Oké, okay, goedenacht. Iedere dinsdagnacht bij ons in de studio van Nog Steeds Wakker... is er een artiest bij ons in de studio. Ook deze keer weer Saint Helena Duff. Goedenacht. Dat is niet je echte naam natuurlijk. Nee. Dat is namelijk Janine van Osta... Ja. Goed dat je er bent. Je zei net tegen mij, je hebt een hele drukke dag gehad... en je als apen gedragen samen met de anderen ja. die er zijn. Wat heb je gedaan? Uh, nou, sowieso. Ik moest van Goest naar Utrecht rijden, want ik slaap vannacht in Utrecht. Ik ben heel erg verdwaald geweest. En ik heb heel erg zitten vloeken achter het stuur. En ondertussen gewoon wel heel hard meegezongen. En een beetje af en toe raak ik van mijn baan af en zo. Sorry papa en mama, ik rijd heel voorzichtig. En... Uh, ja, daarna heb ik wat vrienden ontmoet. En we hebben gewoon een beetje leuk gedaan in het centrum. En op de een of andere manier kwamen er heel veel zwervers op ons af. en zo. Dus we hebben allemaal interessante gesprekken gehad. En lopen zingen en schreeuwen. En gewoon, ja, het was heel druk. Ja, maar laten we wel hopen dat je stem nog een beetje intact is. Uh, uh, want je bent de komende uh, uren bij ons, de komende twee uur. Um, als Saint Helena Dove, dat is een vogel, nietwaar? waar? ja. Ja, de, de, het engels leert mij dat dat een duif moet zijn. Maar van waar die duif? Uh, ja, eigenlijk. Ik was gewoon op zoek naar een artiestennaam, zeg maar. En toen hebben we gewoon. Ik heb samen met een vriend van me op de lijst met uitgestorven vogelsoorten gekeken. En daar hebben we zeg maar die. Hoe kom je daar terecht? Ik, ik. weet het ook niet meer zo goed. Ze hebben we gewoon die. Die hebben eruit gepikt. Die was nog niet bezet en. Uh, <lacht> Vanwege ja. de mooie klank van de vogelsoort? Of was er nog een speciale reden voor? Was nee, ik, ik vind hem wel mooi gewoon. Oh. Ja. Niet, niet omdat het uh, lees allemaal dingen het leeft op de rotsen van de stille oceaan en zo. Dat hebben andere of, mensen er weer bij Geen metafoor uh, voor het een of ander... Nee. Nou, oh, dat is jammer. Ja. <laughs> Singer-songwriter muziek maak je. Um, en je hebt een EP. Ja. Daar gaan we dingen van horen. Ja. Hoe heet de EP? Uh, die heb ik geen titel gegeven gewoon. Zeentelen okay. en dove heet hij. Er staan vier nummers op. Ja. Uh, gaan we die alle vier horen of ga je ook nog wat nieuw werk spelen? Want hij is al een poosje uit, toch? Uh, hij is uh, zo'n een twee maanden uit. Nee, ik speel gewoon ah, nummers van de EP nog. Ja. Ja. En je zei net, ik moest uit Goes komen. Daar woon je toch in? Tenminste in Zeeland. Nu denk ik bij Goes nog niet echt aan de rockcapital van Nederland. Is daar een beetje muziek zien? In Zeeland is er wel degelijk een muziekscene. Er is, uh... Bluf kennen we allemaal, maar dan hoop je toch niet aan te spiegelen? Nee. Zoals Kerox nee. Serge. Oh, goed. <laughs> ja. Dat is ook iets. Uh, nee, er, is gewoon, uh, er zijn zingers, songwriters en er zijn talentenjachten. En er is wel degelijk een platform. Vooral in Middelburg heb je, zijn ze echt bezig dingen op te zetten. En boekingsbureaus zijn er aan het groeien. En er zijn wat vette poppodia en initiatieven. Dat is echt wel... Uh... Dus het, kan het wordt wel. wat. Okay. We hebben dan het verkeerde beeld van uh, Middelburg en Goes en Zeeland. Dat weet je allemaal wat saaier is. Ik wil niemand beledigen natuurlijk. <laughs> maar uh, ja, ik denk toch niet direct aan. De, ja, het is er wel moeilijker om, aan, uh, om iets te vinden dan in de Randstad bijvoorbeeld. Nou, de zee is er. Gaat, gaat het over de zee en mossels? Wat is het uh, belangrijk thema in je muziek? Um, ja, liefde natuurlijk. Altijd. Uh, de zee, ja, ik denk wel dat hij erin voorkomt, eigenlijk. Ik nou. heb niet zo over thema's nagedacht. <laughs> nee, hoeft ook niet. We, me, misschien kunnen we het ontdekken de komende twee uur. Ja. Ik stel voor dat je, uh, wat heb je bij je? Gitaar opzoekt uh, en een liedje voor ons gaat spelen. Dus, ja, op, als ja, je... dan, dan gaat Bastiaan uh, uit Groes helemaal toch de weg gevonden naar Hilversum. Ja, dat is toch nog gelukt. Is, uiteindelijk is er wel een rock scene of een pop zien Die komt namelijk bij ons terecht. Wat ben je bescheiden? Ja. Nee. Sorry. Goed, ze is er klaar voor. Saint Helena Dove, Do What You Do. Je do wat je do, en je hurt me. Je do what je do, cause you're scared. And I think you're a slut, and you hate me. And I hate you for the fact that Care. gonna run into the desert, gonna run with all the stars, gonna run into the Rockies, tear your words, can hurt hear my heart, gonna jump into the canyons, gonna dance with all the wolves, gonna surf with all the salmon till the water, my heart soothes, but you do what you do and you hurt me, you do what you do cause you're scared. Think you're a slut and you hate me and i hate you for the fact that i care should i climb into your window should i take of all your clothes should i parade you through your cities until everybody knows that i put you in each of my songs on song your name into my clothes should i chain you to the bedside should i never let you go And I will act like a slut Cause you hate me and I know oh, oh, You'll never know how much I I really care Me do what you do en I me, doe wat je doet, Saint Helena Dove. Ze komt ook om twee uur nog drie keer bij ons terug. Het is uh, 14 na 2. Ja, en Martijn Middel die komt altijd de redactie op s'avonds. En dan zetten we hem voor een televisie neer. En dan gaat hij een beetje zappen. En dan gaat hij een beetje kijken wat hem opvalt. En dan maakt hij een prachtig overzicht van. Vandaag met RTL Boulevard de uh, rijdende rechter. Ga je nou allemaal verklappen? En ook nog de bruiloft van Barbie. Je hebt het allemaal gekeken en het voor ons samengevat. Martijn, klopt, inderdaad. Kent u het uh, spelletje? Gaat hij mee of zegt hij nee? Bij Giel Beelen. Het concept is vrij simpel. Verslaggever Lex Uiting legt een nieuwsfeit voor aan de geïnterviewde, waarvan bijna iedereen wel snapt dat er niks van klopt. PVDA-kamerlid John Leerdam ging uh, gisteren al op zijn neus door te laten blijken dat hij er niet van op de hoogte was dat uh, Ariel Sharon in een coma ligt. En vandaag deed hij er een schepje bovenop. Nu, nu valt mij, uh, John Leerdam, prominent PvdA, Tweede Kamerlid... één ding op vanochtend in de Volkskrant, in de Telegraaf. De Haagse straatterrorist Jael Jablabla... komt vervoeg vrij door een vormfout van het OM. Dan zijn we toch de weg met z'n allen kwijt. Jael moet er gewoon terug die cel in. Jael Jablabla, dat geloof je toch niet? John wel. Het is zeker iets wat Jeroen Dijsselbloem, onze vice-fractievoorzitter, die heeft er ook al over gesproken. Wat zei Jeroen Dijsselbloem erover toen hij erover gesproken is? Daar gaan we geen uitspraken momenteel over doen. Nee. En ik denk dat ik, het ik hoor lang... u praten en ik, ik, ik, ik, er zit iets achter. U, u vindt daar iets van, van die Jael Jablabla. En u wilt het mij nu niet vertellen. En, en daarom juist ja, zeg ik, dat gaat om datgene wat ik weet, ga ik in ieder geval niet met u delen. Nee. nee. Maar u weet meer over JL dan ik. Ik weet... Ik weet in ieder geval wat meer over het dan nu. Nou, ja. nou. En zo'n uitspraak, ja, die komt natuurlijk in RTL Boulevard. Kom er maar in, Albert. Oh, wat zijn ze dom. Inderdaad. Um, maar Smullen voor Lex Uiting dus, die uh, een van zijn finest moments beleefde als verslaggever. Dan denk ik alleen maar Lex uh, niet lachen, gezicht strak houden en, uh, en hem een beetje voeden. Tenminste, ja, als hij meelult en ik ga een vervolgvraag stellen, dan, ja, dan, dan komt hij steeds dieper in, in de val of zo uh, dat hij echt wel dingen moet gaan zeggen die hij helemaal niet kan weten of die echt helemaal niet bestaan. Ze lijken klein, maar uh, lijken nog steeds kleiner te worden. De zaken in de rijdende rechter. Vanavond ging het over een reclamebord. En nu zitten wij op 22a in het bedrijfsverzamelgebouw, maar ik zat op locatie 22R, waar nooit geen commentaar geweest is... op het feit dat de bord daar stond, is geplaatst op locatie 22A. En nou is het opeens een probleem. Zegt meneer Kitselaar. Meneer Kitselaar mag dus geen reclamebord voor de deur zetten. Want dat mag niet van de Vereniging van Eigenaren. En ieder die hier een pand heeft, hieromheen, heeft een bepaalde plaats aangewezen gekregen waar hij borden mag plaatsen. En het zit op het pand zelf. En zo is het. Tijd voor de uitspraak. Meester Frank Visser met stopwoordje. Ja, aan meneer Kitselaar moet worden toegegeven... dat de kunststofkist en het reclamebord er netjes uitzien. Echter, echter, echter, er is nog iets. En nu is het afgelopen met echter, want nu kom ik toe aan een af afronding. Want samenvattend is het gelijk in deze zaak... dus aan de Vereniging van Eigenaren en dit is mijn uitspraak en daar zult u mijn mee moeten doen. Dank u wel. Afgelopen zondag was het zover het huwelijk van Barbie en Michael. Nu heeft het ongetwijfeld gevolgd, het programma Barbie's Bruiloft. Vanavond kreeg Michael te maken met het probleem dat iedere man kent. Je bent een dagje weg met je maten. Nou ja, wat zeg ik, een vrijgezellenfeest zelfs. En je laat niet genoeg van je horen. En dan is de vrouw boos. Nou ja, waarom ik boos was. Uh, jij gaat zorg om zelf uur. Uh... Ga je de deur uit en uh, voor de rest, uh, vind ik, wel, ja, ik had het ook wel leuk gevonden als je even een belletje gaf van ja het is hartstikke leuk hier uh, met die gasten. En ja ja ja, oké, okay, okay. dank je Barbie. Het uh, verweer dan van Michael. Als ik uh, hoe heet dat de telefoon de auto opleg omdat ik een pak aan heb, dus uh, dat ik hem dan achter in de auto opleg in een tas, kan ik je niet bellen. En toen ik van wijbe auto af, uh, weg was, toen had ik je gebeld. Ja maar heel kort af, ik, uh, ik kon eens even vragen aan je hoe het is, hoe het was. En wat je allemaal gedaan dan? Ja, maar dat hoor je toch als ik dan de volgende dag daar zit? Ja, ik, dat maakt toch of... niet uit. Gelukkig, gelukkig snapt Barbie zelf ook wel dat ze niet al te lief is voor haar toekomstige man. Ik ben gewoon in en al dus ja, dat zie ik dat hoort er ook gewoon in. Van de buitenkant lijk ik uh, heel schattig maar verbinden, daar kan ik echt een tyran zijn. Barbie heeft natuurlijk ook haar eigen feestje. moeten we nog even meenemen. Bij dat feestje krijgt uh, niet alleen haar hondje Gucci een stel roze nepnagels opgeplakt. Nee, Barbie mag ook een cd opnemen. Tot zover, media Multitalent. Multitalent. <laughs> Dankzij Martijn Middel blijft hier ja. bij. dankjewel. <laughs> Uh, als je in Nederland geboren wordt, hele serieuze zaak, heb je relatief weinig te klagen. Zou je denken. En de meeste kinderen hebben het hier ook goed. Maar het kan nooit kwaad om aandacht te besteden aan de rechten van het kind. Want zeker in tijden van crisis is het belangrijk dat de overheid oog blijft houden... voor de kwetsbare kinderen in ons land. Dit schrijft het Kinderrechtencollectief in een rapport over de staat van kinderrechten in Nederland. Het eerste exemplaar werd vandaag overhandigd aan PvdA-kamerlid Gadisha Arieb... voorzitter van de Algemene Commissie Jeugdzorg van de Tweede Kamer. Goedenacht, mevrouw Ariep. Goeienacht. Nou, hopelijk kunt u ons uh, geruststellen. Gaat het goed met onze kinderen? Nou, wij doen het over het algemeen wel goed. En Nederland, in vergelijking met andere landen die uh, ja, hetzelfde voorzieningen hebben, zoals Zweden en Denemarken, doen we het ook wel goed. We hebben goede voorzieningen, alleen uh, het is niet voor alle kinderen toegankelijk. En uh, ja, we hebben ook te maken met uh, kinderen die in een hele kwetsbare uh, positie zitten, zoals kinderen met een handicap of kinderen die ja, uh, bijzondere zorg nodig hebben. En die kunnen niet altijd op de steun van de overheid, rekenen helaas. Nee, maar je zou zeggen, in Nederland kan ieder kind toch wel rekenen op een dak boven zijn hoofd op onderwijs. Wat voor rechten moeten we een beetje oppassen? Waar moeten we op letten? Nou, we hebben vandaag nog uh, kunnen zien dat uh, uh, ja, uh, ruim duizend kinderen per jaar uh, worden mishandeld. De kinderombudsman heeft een rapport naar buiten gebracht waaruit dat het uh, nog steeds niet goed is geregeld als het gaat om uh, geweld tegen kinderen. Dat kinderen nog steeds uh, blootgesteld worden aan allerlei vormen van geweld. Uh, er zijn uh, in Nederland ruim 300.000 kinderen die onder uh, de armoedegrens uh, leven. Uh, 3.000 kinderen staan soms jaren te wachten op een uh, verblijfsvergunning. Uh, ja, het, het, het zijn gewoon schokkende cijfers, ondanks het feit dat het goed gaat. Nee, u weet het uh, ongetwijfeld uh, beter dan ik, want u heeft het in rapport gekregen. Uh, maar er ja. staan vijftien aanbevelingen in. Hè? Zijn dat aanbevelingen waarvan u zegt, nou, daar hadden we nog niet eerder over nagedacht? Nou, dat is het punt. Want uh, ja, ik zit wat langer in de kamer en dit is de, vijfde, uh, of, nou ja, dit is de vijfde rapportage die ze uitbrengen. En heel veel dingen komen gewoon weer terug. En dat vind ik wel uh, betreurenswaardig, want het gaat er ook om dat de aanbevelingen... Maar waarom is er dan nog niks uh, aan gebeurd als, als het probleem duidelijk is? U komt zelfs met de cijfers over de schrijnende ja. gevallen. Ik neem aan dat er toch... wel uh, Iedereen is toch... Nou ja, laten we eerlijk zijn. Iedereen wil toch opkomen voor de rechten van het kind? Ja, ja, iedereen vindt dat ook. Alleen als het komt echt op daden, merken we dat uh, vaak toch uh, dat het heel lang duurt. Uh, het is ook zo... Maar wie schuld dat... is dat dan? Van de, de, deze regering? Of nou, misschien de vorige ja, regeringen? Uh, dat is natuurlijk niet, ik kan niet alleen zeggen, deze regering, eh, ook andere regeringen hebben bepaalde dingen wel opgepakt. Is het rapport van vandaag dan niet een, een serie, nou, om het oneerbiedig te zeggen, open deuren, van die zegt nou we wisten het eigenlijk wel en, en nu is het nogmaals een keer uh, in deze rapportage naar voren gekomen, maar misschien was het in de vorige rapportage eigenlijk precies hetzelfde of zijn er nog wezenlijk dingen veranderd? Nou, kijk, er zijn twee dingen. Ten eerste is het belangrijk dat, dat er een groep uh, mensen zijn... die zich bekommeren om uh, de rechten van het kind. Want kinderen zijn niet altijd zelf... Uh, of niet altijd, um, eigenlijk is het heel lastig voor kinderen... om voor zichzelf op te komen. Ze zijn niet georganiseerd, ze hebben geen stemrecht. Dus ik vind het heel belangrijk dat er uh, uh, organisaties zijn... die aan de bel trekken, die een soort luif in de pels uh, zijn... als het gaat om maatregelen die uh, kinderen treffen. Dat zijn dus de, de organisaties achter het kinderrechtencollectief. Uh -huh. En het is ook daardoor zijn wij als politiek ook... zij moeten ons kritisch blijven volgen en wij volgen weer de regering ook heel kritisch, van wat neemt u nou aan van die aanbevelingen... en dan ervoor zorgen dat die aanbevelingen die nog niet zijn uitgevoerd... dat die zo snel mogelijk worden overgenomen. En dat is ook ons taak. En daarvoor is dit rapportage, voor deze rapportage heel belangrijk. Ja, Maar u zegt net dat het kabinet daar niet altijd even goed in slaagt... om, uh, om die nee, rechten te garanderen. Nee, maar vindt u dan nee. dat het... Dat kan ook uh, onbewust zijn. Vindt u dat het kabinet echt tekortschiet? schiet? Uh, ik vind zeker als het gaat bijvoorbeeld nu om bezuinigingen. Uh, ik weet ook dat wij in een crisis zitten. Dat er moeten worden bezuinigd. Maar dan moet je heel goed kijken welke uh, groepen worden hierdoor getroffen. En als het gaat om kinderen. Stel, ik kijk bijvoorbeeld naar passend onderwijs. Kijk ook bijvoorbeeld naar voorzieningen voor gehandicapte kinderen. Als het gaat om uh, rugzakken en dat soort zaken. Vind ik wel dat de, het kabinet harde maatregelen neemt die juist die kwetsbare uh, kinderen treft. En daarvan zeg ik, nou dat is het is heel goed dat wij dit rapport hebben om het kabinet daarop aan te spreken. Maar u zegt dus impliciet uh, dit kabinet bezuinigt ten koste van de rechten van het kind? Ja, dat zeg ik zeker. Ja. Nou, dat zijn harde woorden. Ja. Ja. Ja, en niet alleen uh, kinderen, die, uh, Nederlandse kinderen... maar ook bijvoorbeeld, we hebben vandaag ook, dat gaat over Mauro... maar er zitten ook kinderen die jarenlang in Nederland verblijven... die hier uh, uh, ja, deel uitmaken van onze samenleving... en die nog steeds niet weten of ze hier mogen blijven. Nee. En dat heeft ook psychische en emotionele gevolgen. Maar als ook het... daarvan is dit kabinet ook uh, verantwoordelijk. Maar als u het zo scherp stelt kan ik me voorstellen dat u daar iets aan wilt doen. Want dit lijkt me dan een stuk ernstiger... dan dat ze dat zo, uh, pak een, beet, ja. een beetje liegen over de, de kosten van de Olympische Spelen. Nou, het is wel de bedoeling dat het kabinet ook met een reactie komt op dit rapport en ook aangeeft welke aanbevelingen ze wel of niet willen overnemen. En dat wij ook als Kamer daarin het over hebben en dan ook het kabinet daarop wijzen dat het als het gaat om kinderen, dat ze eigenlijk daar ook, uh, ja, dat ze de plicht hebben om die kinderen te beschermen en de plicht hebben ook om die voorzieningen te treffen, zodat kinderen ook gewoon veilig en uh, zonder problemen kunnen opgroeien. Ja. We denken bij kinderrechten natuurlijk eerst vooral aan de derde wereld. Maar er wordt ook in Nederland nog heel veel aandacht aan besteed. Onder andere door u, Ghadisha Ariep, voorzitter van de Algemene Commissie Jeugdzorg van de Tweede Kamer. En vooral ook Tweede Kamerlid voor de PvdA. Dank u wel. Graag gedaan. I follow Oh, I ask you Why not always Be the ocean Where unravel Be my own Triggerfinger, Belgische rock roll. I Follow Rivers, hoorde u. Het is uh, precies één minuut voor half drie. U luistert naar hem nog steeds wakker op Radio 1. We hebben al uh, uh, een, uh, een hele nacht achter de rug zo ongeveer. Uh, het is laat in ieder geval. Maar in de rest van de wereld zijn ze nog wakker. En daarom het nieuwsminuutje. Allerlei updates van Martijn Middel. <coughs> Ex <coughs> excuses, zo. Ik verslik me even goed. Het nieuwsminuutje inderdaad. Het lijkt opnieuw een goede avond voor Mitt Romney te worden... bij de republikeinse voorverkiezingen in de VS. Romney heeft de voorverkiezing in Maryland gewonnen... meldt CNN op basis van exit polls. De overwinning is vooral psychologisch. Romney heeft nu de helft van het aantal kiesmannen verzameld... dat hij nodig heeft om in augustus te worden gekozen... als de republikeinse kandidaat voor de presidentsverkiezingen in november. Vanavond vonden ook nog voorverkiezingen plaats in Washington D.C. en de staat Wisconsin... Burger King maakt zijn rentrée op de aandelenmarkt, meldt het Amerikaanse persbureau AP. Het hamburgerbedrijf werd in 2010 van de beurs gehaald door investeringsmaatschappij 3G Capital. Maar het vergaat Burger King de laatste tijd slecht op de fastfoodmarkt. Het bedrijf hoopt dat een terugkeer op de beurs de wereldwijde uitbreiding van Burger King een zetje in de rug kan geven. En de regering van Venezuela is boos op de Europese Commissie. Die besloot gisteren dat de Venezolaanse luchtvaartmaatschappij Conviasa... niet langer in het Europese luchtruim mag vliegen... vanwege zorgen over de veiligheid. Na twee noodlandingen en een dodelijke crash in korte tijd... besloot de maatschappij de toestellen aan de grond te houden voor revisies. Volgens Venezuela zijn de vliegtuigen nu veilig. Het land spreekt van een buitenproportioneel besluit... en zegt maatregelen te overwegen tegen dat besluit. Het nieuwsminuutje. Dankjewel Martijn. Neem een glaasje water zou ik zeggen. Zeker doen. In Barcelona kan men opgelucht ademhalen. De topfavoriet voor het behalen van de eindzege van de Champions League had vanavond misschien wel de lastigste uitwedst of thuiswedstrijd van dit seizoen tot nu toe. Barcelona moest in eigen huis aantreden tegen het grote AC Milan. En dat was dus de Spaanse kampioen tegen de regerend Italiaans kampioen. Barcelona heeft echter de verwachtingen waargemaakt... door met 3-1 te winnen van AC Milan. En daarbij was een hoofdrol weggelegd voor een Nederlander... scheidsrechter Björn Kuipers. Onze eigen weenman Robert Smit praat met ons na. Goedenacht. Goedenacht. Ja, dat is een op opvallende rol voor een uh, scheidsrechter. Wat heeft hij zo gedaan? Ja, eigenlijk wil je het niet als scheidsrechter, maar ja, hij heeft toch wel zijn stempel gedrukt op de wedstrijd. Hij heeft nou, eigenlijk heel simpel twee penalties gegeven. En uh, nogal tegen het zere been van AC Milan, want het waren twee penalties tegen AC Milan. Mm -hmm. En uh, daarmee was de wedstrijd eigenlijk uh, gespeeld. Dus, dus ja, Kuipers heeft ontzettend veel invloed gehad op, de, ja, op het eindresultaat. Ja, ik mag toch hopen dat Barcelona er zelf ook nog iets aan heeft gedaan. Ze zijn in ieder geval door naar de halve finale. Maar als je over de hele wedstrijd kijkt, was het wel nog terecht? Ja, het was wel. je mag het wel terecht noemen. Het, uh, het, het was wel duidelijk, het waren twee topploegen tegen, die tegen elkaar speelden. AC Milan deed echt niet heel erg onder voor Barcelona. Barcelona die heeft al het hele seizoen eigenlijk gedomineerd. Ook tegen de grotere ploegen. En was dan echt veruit het beste ploeg. En nu had het wel een overwicht. Maar AC Milan kwam een aantal keer vrij gevaarlijk uit de hoek. En zeker op de counter wilde, wilde AC Milan nog echt vrij gevaarlijk worden. Dus... Het was uiteindelijk wel terecht, maar het moest wel van, uh, van uit, uit diep komen. Nu is uh, zo'n wedstrijd als die vanavond, gespe of vanavond gespeeld. Dit is, is er natuurlijk altijd eentje waar heel erg lang over nagepraat wordt. Maar eentje met twee penalties tussen deze twee ploegen al helemaal. En nog een paar heetgebakende Italianen, kan ik me zo voorstellen, waren ze kwaad? Ja, nee, heel erg, heel erg. Het was uh, allemaal de schuld van, uh, van Björn Kuipers. Uh, dus uh, ja, Nederland die heeft uh, geen, niet echt een goede slag geslagen op uh, scheidsrechtersgebied. Maar ja, een paar quotes, bijvoorbeeld Antonini, die uh, veroorzaakte de eerste penalty. Die overigens uh, helemaal terecht was hoor, die uh, geleeg gewoon hard door op, uh, op Messi. Ja, en hij zei een beetje cynisch, wat de scheidsrechter deed getuigt van lef. Er zijn altijd wel stoeipartijs bij de spelervattingen. Dat is altijd zo geweest. Gewoon een beetje pesterig. beetje, beetje Maar Nesta die was, uh, was, was ook kwaad. Uh, ik vind dat de scheidsrechter het veel beter had kunnen doen vanavond. In Italië fluiten de scheidsrechters in de regel of in het algemeen vaker. En maar niet zo snel voor een penalty. Maar. Ja, de Slatan, dan Ibrahimovic, die uh, had toch wel echt... Uh... Heeft te verleden bij Barcelona natuurlijk. Ja, en, en die had toch wel echt de uberquote door te zeggen... ik snap niet waarom een club als Barcelona zo moet vals spelen. En daarmee doelt hij eigenlijk op dat er uh, ja, allemaal deeltjes zouden zijn gesloten... tussen de scheidsrechters en Barcelona. En het ging wel heel ver allemaal. Als je uit Italië komt, zou het zo maar kunnen natuurlijk. Ja, dat is, uh, als je uit Italië komt wel. <laughs> Hoe het ook zij, het is feest in Barcelona en uh, Mustafa Margadi... Voor ons onder meer bekend als presentator van NOS op 3. Die uh, heeft een paar dagen vrij en was in Barcelona. En ook nog eens in het stadion tussen de harde kern. Of niet, uh, Mustafa? nacht. Ja, inderdaad. Ik wil wel eerst even zeggen dat echt, echt serieus... Ik weet niet wie jullie dus zojuist in de lijn hadden qua vervoerderskundige... Uh, maar die heeft echt werkelijk geen enkel verstand van wat hij zojuist gezegd heeft. Want? Ja, uh, uh, als hij het heeft over uh, dat, uh, dat AC Milan de counter speelde... Echt, als hij een counter gezien heeft... Dat is misschien het enige doelpunt dat hij, uh, dat hij geteld heeft, maar voor de rest heeft AC Milan werkelijk niks klaargespeeld in uh, Camp Nou. Maar nu, en... Ik heb begrepen dat jij tussen de socios stond, oftewel de, de, de harde kern van Barcelona, en je gaat nu toch een heel lovend verhaal hebben over uh, AC Milan. He, hebben die mensen nee, juist, die... niet. Oh. juist niet, juist niet. Ik, ik vertel juist dat ah. AC Milan helemaal niks te vertellen oh, had sorry. in, uh, in, uh, in Camp Nou. Ah, okay. uh, als we het over de sfeer willen hebben, dan uh, het, het was het echt een, een, een, een heerlijke sfeer. En, ja, op het moment dat het doelpunt viel, uh, dat, was, dat was eigenlijk het enige euforiemoment voor AC Milan. Want dat was letterlijk het enige moment dat ik dat kleine hoekje van die honderdduizend mensen die er stonden... Uh, uh, ik uh, heb zien eigenlijk uh, die 10.000, of ik weet niet hoeveel het waren, van AC Milan, die dan misschien met hun handen omhoog gingen. Maar voor de rest was het één groot Bassa-feest. Het was één uh, en al het clublied zingen, het, het, uh, de, de vlaggen die heen en weer gingen. En, uh, uh, het was een prachtig Bassa-feest en ik heb, ik heb echt letterlijk geen moment, geen moment AC Milan uh, zien overtuigen. Het was, een, het was een prachtig feest voor Bassa. Nou, ik, ik, als ik daar even op mag inhaken. Ik heb de wedstrijd gezien. En uh, na de, na de 3-1 zeker, toen uh, mm -hmm. was, was er absoluut wel een, een, een uh, periode dat AC Milan uh, de, de aardig weer inging. Dat, dat het eigenlijk de rug een soort van rechte. Uh, en daar kwam uh, Barcelona, ondanks het feit dat het niet ontzettend gevaarlijk werd, uh, kwam Barcelona soms toch nog wel aardig goed weg. Met, net een tech op het laatste moment en, en dat, soort, uh, ja, dat soort capriolen. Ja, dat zou, dat, zou, dat zou best wel goed kunnen, omdat ja, ik, ik, ik zit dan net in zo'n vak waarin uh, echt mensen constant roepen visca el bassa en uh, uh, alleen maar met, met, met ingehouden met ingehouden woede en energie proberen uh, bassen vooruit... Of dat ik niet helemaal heb kunnen zien hoe, het, uh, hoe AC Milan heeft kunnen uh, uh, wedijveren. Maar uh, over het algemeen heb ik juist zeg maar, de CMB gezegd dat het een en al een bassenavond was en niet meer in nood. Ja, dat kan ook haast niet anders natuurlijk in zo'n stadion. Zeker niet in zo'n speciaal vak. Um... Heb je de indruk dat de barça fans een beetje verwend zijn? Het is natuurlijk, zegt iedereen, ja. een van de beste ploegen ter wereld. Ze zijn er bijna niet meer gewoon om ook maar een beetje bedreigd te worden in zo'n wedstrijd. Ja, dat, dat heb ik wel vandaag wel heel erg gemerkt. En dan moet je een beetje in een soort van perspectief zien. Ik heb, ik, ik heb zaterdag bijvoorbeeld een, uh, de wedstrijd van uh, de doorbouw gezien. En uh, ja, toen, toen waren ze echt een beetje aan het, uh, het luifwammerse. En uh, lachend zijn ze uh, 2-0 naar huis gegaan. En uh, vandaag deden ze echt kei, kei, keihard hun best. En het publiek gedroeg zich eigenlijk bijna exact hetzelfde als bij die wedstrijd. Namelijk um, de, de, de, de onwaarschijnlijk mooie dingen die je ziet als, uh, als buitenstaander... zien zij als ja, doodgewoon en dan echt, echt de echt mooie dingen, de doelpunten... de, de, de de weeghaloze acties van een Messi of van een Xavi of van een Iniesta, die, uh, die, die, die, die vinden ze ook op waarde en applaudisseren ze voor. Maar voor de rest, ja, ik zit dan bijvoorbeeld te genieten van drie, vier, vijf, drie hoekjes achter elkaar. En dan zitten zij van een beetje te gapen van zal ik een ook halen of niet. Ja, ja. Dus, uh, dus, dus je hebt helemaal gelijk als je zegt, ja, ze zijn een beetje verwend. Ja. Ja, en dan goed, maken ze zichzelf als, geen zorgen als, als, als, over aan zijn media. Ja, waarschijnlijk er wel van genieten? Ja, nee, dat, dat lijkt me ook. Goed, uh, het lijkt me een bijzondere ervaring om daarbij te zijn zelf. Is het nu trouwens ja. nog vol op de ramblas? Want dat is natuurlijk ook die Volksfeesten daarna. Of uh, ben je daar toevallig niet langs geweest? Excuse, uh, dat vertond ik het niet. Of het nu ook een volksfeest is in de straten van Barcelona zelf? Nou, het was uh, een gezellig, maar wat je zei, het is, uh, het is voor hen doodgewoon dat ze deze pot winnen. Dus het was eventjes een feestje, een paar bakjes in de kroeg... en uh, daarna gaan ze weer slapen, want morgen moeten ze weer werken. Ja, ja, ja. dat is natuurlijk dan uh, uiteindelijk uh, wat voor Nederland heel groot zou zijn... een stukje minder daar opeens voor Barcelona. Bijna arrogant. Dank je wel in ieder geval. Moest van Margari geniet nog van uh, de tijd daar in Barcelona. Ja, Robert, nog even snel naar jou. Er was nog meer voetbal vanavond. Hoe ging dat? Ja, Bayern München tegen Olympiek Marseille was al eigenlijk een soort van gespeeld. Het werd al 2-0 voor Bayern München in Marseille. En het werd uh, vandaag opnieuw 2-0. Twee doel van Ivica Olic. Goed, een mooie voetbalavond. Dankjewel Robert Smit. Over iets meer dan acht maanden wordt bekend... wie de nieuwe leider van de Verenigde Staten is. Bij de Democraten staat al lang en breed vast... dat Barack Obama hun partij gaat vertegenwoordigen. De strijd bij de Republikeinen is daarentegen nog helemaal niet beslist. Vannacht is er weer een heleboel duidelijk geworden... in de strijd om die ene felbegeerde plek. Bettina Moenhoff, redacteur bij de verkiezingswebsite War Room De Jaap... heeft de primaries de hele nacht op de voet gevolgd. Goedenacht. Goedenacht. Ja, Een kleine update. Om welke staten ging het vannacht? Uh, vannacht ging het om de staten uh, Maryland, uh, Washington D.C. Wat niet echt een, uh, een staat is, maar wel mee mag stemmen met de verkiezingen. Maar de belangrijkste staat vanavond is, is Wisconsin in, in het noordoosten. Alleen daar zijn de stemmen nog, uh, uh, zijn ze nog bezig. En pas om, om drie uur Nederlandse tijd uh, uh, komen daar de uitslagen binnen. Maar ik uh, kan nu al in ieder geval vertellen dat uh, Mitt Romney Maryland heeft uh, gewonnen. En dat was al meteen duidelijk. Toen de stembussen dicht waren op basis van Ex exitpost, konden ze voorspellen dat hij die staat zoals verwacht gewonnen heeft met uh, ja, ruim de helft van de stemmen. En Washington DC is nog niet helemaal binnen, maar de verwachting is uh, dat Romney uh, die ook wel in zijn zak steekt. Ja. Is er nog eigenlijk wel strijd daar in Amerika? Want iedere week lijkt er weer uh, een, een stapeltje overwinningen bij te komen voor, uh, voor Romney. Ja, um, natuurlijk de de nieuwsmensen die, die, die, die willen natuurlijk graag dat, dat, dat iedereen kijkt en, en die die framen elke verkiezing weer als als een belangrijk moment. Maar ja, die belangrijke momenten die hebben we inmiddels al wel een beetje gehad. Eigenlijk was was het bij, bij Illinois al wel duidelijk dat Mitt Romney gewoon uh, gewoon de, de kandidaat gaat worden. Iedereen, iedereen weet dat ook eigenlijk wel. Maar omdat uh, de andere kandidaten het gewoon vertikken om uit de race te stappen... Gaat het, hele circus gewoon, gaat het hele circus gewoon door. En dat hele circus houdt dan ook in dat zij altijd nog bij hoog en laag volhouden... dat zij nog altijd grote kans maken om uiteindelijk uh, tegen Obama te mogen uh, Nou ja, een, een grote kans... Uh, dat, uh, dat, dat woord nemen zij zelfs niet, niet in de mond. Maar Rick Santorum die zegt bijvoorbeeld ik stap pas uit de race als Mitt Romney de benodigde L44-delegate uh, okay. heeft. Maar het is, dus, het is dus wel zo dat waar ze in het begin grootspraak hadden uh, en uh, ook uh, nou ja, uiteindelijk zeiden dat zij uh, het meeste recht hadden op, uh, op de, de, de, de titel. Dat ze nu uh -huh. wel iets getemperd raken. Zij, ze kunnen niet om Romney heen op dit moment zeg maar. Nou zijn ja, Zowel Luke Gingrich als Rick Santorum geloven natuurlijk van zichzelf dat zij de beste kandidaat zijn. Maar om geloven ze ook nog in de overwinning? Oh, maar nee, nee, kijk, zelf Newt Gingrich, die, die het ook nog steeds vertikt uh, om de handen in de ring te geven, dat te gooien, die, die zei zelf al op, op een radiostation in, in Wisconsin, nou ja, het zal waarschijnlijk wel Mitt Romney worden, maar ik blijf in de race en hij moet het maar verdienen. En uh, we gaan hem gewoon zoveel mogelijk tegengaf geven. Zo, zo staan ze er gewoon in. Oké, okay, wat is jouw verwachting nog? Wisconsin, gaat hij ook nog naar Mitt Romney? of? Staatspannende. Nou, um, ja, de verwachting is wel dat hij naar Mid Romney gaat. Alleen um, in de peilingen zaten ze op zich nog wel dicht bij elkaar. Ongeveer 7% verschil. En op zich is, is Wisconsin een staat die een beetje in het midden van het uh, politieke spectrum uh, ligt. Dus. Voor Rick Santorum en voor Mitt Romney is er, er is voor allebei wel, wel wat te halen. Alleen, uh, nah, het, het is al wel duidelijk dat, dat Mitt Romney gewoon de uiteindelijke kandidaat wordt. En waarschijnlijk ook nog wel kansen in zijn zak steekt. Het enige waar Rick Santorum nog op kan hopen is dat hij, dat hij het nog een, een beetje goed doet. Dan kan hij nog zeggen van, hallo, uh, jullie moeten nog steeds rekening met mij houden. Maar als Mitt Romney gewoon... Um, weer deze, za deze staat in zijn zak steekt en de, en de winnaar wordt van de avond, de drie overwinningen, dan, dan is het echt helemaal game over, zijn Storm, vooral ook omdat de andere republikeinen ook gaan zeggen, je moet echt uit de race stappen nu, want het wordt een beetje schadelijk anders. Ja, het is echt een zwaard van Damocles dat boven zijn hoofd hangt. Ja, al, al een tijdje eigenlijk, maar uh, ja, met elke overwinning van, van Mitt Romney uh, wordt, wordt, de, wordt de roep dat, dat zowel zijn als Gingrich zich gaan terugtrekken, wordt steeds luider, maar ja, tot nu toe, uh, ja, geeft er geen blijk van om daaraan toe te geven. Rick Santorum, die zegt zelfs... ...die wil sowieso nog zijn eigen thuisstaat meemaken... ...24 april in Pennsylvania. Mm -hmm. daar, staat hij, daar staat hij trouwens ook nog wel goed voor. En, en pas in mei komen er staten aan die hem goed liggen... ...die wat conservatiever gezind zijn. Dus eigenlijk... Uh, heeft hij al zijn hoop daarop gericht om het in ieder geval nog tot mij, tot het mij vol te houden. Ja, nou goed. Spannend of hij het gaat redden. Hoewel het niet heel spannend is wie er gaat winnen. Maar je ja, weet ik maar nooit. He? Ik, weet ik, maar ik, nooit. Ik, ik blijf het leuk vinden. Ja, daarom. En er is altijd nog internet om, het, uh, om alles op uit te leggen, toch? Warm de Jaap. Je houdt <laughs> alles bij voor ons. met houden me alles bij. Dank je wel. Zometeen praten we hier op Radio 1 nog even verder over de verkiezing, want Mitt Romney schijnt af en toe een paar kleine leugentjes te vertellen. Dat zometeen. Eerst muziek, live muziek, goede muziek. Saint Helena Dove. Dit is Lover Brother op Radio 1. When you got no light to see by, but... Fire things are bound to go wrong with all these roots sticking out from the trees the slip of the heart of slip of the tongue when you got nothing to go by but words you are bound to get hurt with all these secret meanings in between lies You can only wait You have only time So I mistook you for a lover And you mistook me for a friend And though it could have got some other way It's okay It's alright, brother Tell you it's all news, you ain't got nothing to lose. You got confessions to make with all this fear hiding deep in your soul, it's safety you choose it, safety you know. So I mistook you for. Helena Dove, lover, brother. Iedereen vertelt wel eens een leugentje voor eigen bestwil. En dat kan als er tenminste niemand achterkomt. Ja, dan kan het weinig kwaad. Het is minder verstandig om te liegen als er tientallen miljoenen mensen over je schouder meekijken. Toch is dat wel wat de Republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney soms doet: Romney trekt een muur van leugentjes en halve waarheden op rond zijn persoon. Er bestaan parallele Romniversa met iedereen eigen Romneality, schreef de New York Times al. Michiel Klaassen, redacteur bij verkiezingenvs.com, bekeek de verzinseltjes van Romney en uh, zet ze samen met ons op een rijtje. Goeienacht. Goeienacht. Ja, Romneality, mooi verzonnen van de New York Times, maar zit er ook iets in? Uh, nou ja, goed. Ik denk dat elke presidentskandidaat wel betrapt kan worden op, uh, op leugentjes. En, uh, maar inderdaad, als je eventjes een zoektocht doet op het internet, dan. Uh... Dan struikel je er wel over, inderdaad. Dat Romney af en toe uh, heeft gelogen over de meest bizarre dingen. Van, uh, van het aantal banen dat Obama heeft gecreëerd tot aan zijn eigen naam. Bijna overal heeft hij wel iets, uh, iets over zijn duim uitgezogen. Dus dat is uh, ja, niet heel erg handig, inderdaad, als hij de hele wereld toekijkt. Ja, wat voor bizarre dingetjes heeft hij zo uit zijn duim gezogen? Nou, mijn favoriet was dat hij in uh, een debat van CNN toen. Uh, vroeg Wolf Wietse, uh, uh, Wolf Wietse die uh, stelde zichzelf voor, jongens, ik ben Wolf Wietse, en dat is echt mijn eerste naam. En uh, toen reageerde Mitt Romney met I'm Mitt Romney and yes, Wolf, that is also my first name. Maar ja, in zijn paspoort staat dat echt dat Willard zijn uh, voornaam is. En, goed, dat is ik heel makkelijk te checken. En dat is, nou ja, goed, ontzettend dom. Ja. Maar goed, dat, zijn, uh, dat is uh, niet heel schadelijk zo'n leukje. Maar zodra het over bijvoorbeeld het aantal banen gaat dat Obama heeft gecreëerd, uh, heeft hij bijvoorbeeld een bepaalde methode gehanteerd en gezegd dat uh, volgens die methode, volgens die rekenmethode, dat Obama ongeveer 2 miljoen banen heeft gemoord? Maar nu zijn er in Amerika bij verkiezingscampagnes uh, toch hele teams bezig om alles uit te pluizen van die tegenstanders. Om ieder klein detail zo uit te vergroten dat het tegengebruikt kan worden. En als Mid-Ronnie de ene leugen naar de andere of leugentjes naar de andere vertelt. Nou, en hij staat nog steeds, hij heeft net de helft van de delegates uh, heeft hij, uh, gehaald. Hoe, hoe houdt hij dit vol? Ja, ja, nou ja goed, het is natuurlijk maar net vanaf uh, welk punt je het bekijkt. Ik bedoel, er zijn ook, uh, waarschijnlijk als je zoekt op uh, Obama en Leugens, dan, uh, dan zul je er waarschijnlijk nog wel veel meer vinden, omdat het aantal uh, bashingclubs, dat uh, een scherftekel heeft aan Obama nog, uh, nog veel fanatieker zijn dan uh, de anti krachten die momenteel bezig zijn in de VS. Dus ik uh, ja, het, het hangt er maar net vanaf. Het uh, hangt er me net vanaf in welke kader dus je kan. Het je ook eigenlijk, hebt. Op, op, eigenlijk kan je het op iedere kandidaat kan je dit leggen. Yo, je zou het ook over Marianne Thieme kunnen doen, of over Angela Merkel. Het kan over iedereen. Oké, okay, maar is het nou nog wel zo groot, zeker nu de New York Times erop gedoken is, dat het uh, nog uh, gevolg gaat hebben voor Mitt Romney? Of denk je dat dit uh, ook wel uh, langzaam heen afglijdt? Nou, hij heeft wel een beetje, tot nu toe uh, is hij nog wel de man to beat, nog altijd. En uh, hij gaat er niet meer verslagen worden, hoor. Die uh, nominatie die heeft hij gewoon in zijn broekzak eigenlijk. Maar dus, tegen Obama nee, gaat dit nog ik... wat uh, opleveren? Dat is een hele interessante vraag. Er is, uh, recentelijk zijn er weer wat polls uitgekomen van wat swing states, waar in november de beslissing uh, zal vallen. En daar staat Obama nu voor. Dus uh, dat kan nog heel erg spannend worden. Um, ja, nee, goed, als ik, uh, de, de campagne belooft heel erg smerig te worden, dat verwachten analisten ook. Mm -hmm. Dus uh, nou, ik neem aan dat uh, Obama's team hier uh, bovenop duikt, inderdaad. Ja, het gaat allemaal om de beeldvorming daar. En het wordt spannend in, dat uh, in de maanden oplopend naar november. Dank Michiel Klaassen van verkiezingenvs.com. Tot je dienst. We zijn bijna aan het eind gekomen van het eerste uur van nog steeds wakker. Maar nu eerst nog... Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Dat het is weer tijd voor onze rubriek waarin klein nieuws groot is. Het beste dat onze collega's van de regionale zenders gemaakt hebben. Morgen gaat de Floriade van start en daarbij wordt een modeshow gehouden. Om op Gelderland te gaan kijken bij de generale repetitie. Gewoon die schoudersnacht en zet die hand maar in... En... Bekijk een punt daarachter en loop daar naartoe. En blijf in je houding en laat zien. Bam! Ja, bam! Je moet er staan in je prachtige creatie. Met de meest veelzijdige soort groenten als inspiratiebron. De jonge ontwerpers hebben veertien jurken gemaakt... die allemaal iets te maken hebben met asperges. Zo hebben de jurken de kleuren van de groenten... maar ook de kop, de stengel en de wortels zijn herkenbaar in de kleding. Ja, bij een model wordt je verkleed als asperge over de catwalk gestuurd. Lekker is dat. En alsof het nog niet erg genoeg is, was ook het schoeisel niet om over naar huis te schrijven. De modellen lopen op grote rubberen witte laarzen, net zoals dat eraan toe gaat met steken. En het is wel even wat anders dan hoge hakken. Ja, ze zijn gewoon heel lomp. Ja, de modellen zien er dus uit als een stel opgedofte asperges op witte laarzen. Maar er is, en het goed al goed, nog wel iets positiefs te vertellen over de modeshow. Ik ben zelf echt totaal geen aspergeliefhebber, maar ik heb wel veel... ik weet er nu wel meer van dan eerst, ja, ja klopt. Ja. Ja, in het noorden en oosten van ons land zijn ze er rond deze tijd maar druk mee. De paasvuren. Alhoewel, in Rietmolen, daar zijn ze al wat eerder begonnen. En wat overblijft zijn de smeulende resten. Dorpsbewoners hadden al dat hout bij elkaar gesprokkeld voor het grote dorpsfeest tijdens Pasen. En dat is door Vandalen om zeep geholpen. Want dat de brand is aangestoken, daaraan twijfelt niemand in Rietmolen. Vandalen die een paasvuur aansteken, het is een schande. En het bewijs is onomstotelijk. Want uh, op de plek waar die is aangestoken, daar hebben we vanmorgen nog uh, een blikje gevonden. Ja, en dat is niet zomaar een blikje. Compleet met deksel erbij. Ja, maar wat zijn dit nou voor mensen die dit doen? Mensen. Dit, die dit soort dingen doen, ja, dit zijn gewoon idioot. Maar ja, wij kennen mensen in Rietmolen als mensen die zich niet voor één gat laten vangen. Met vereende krachten probeert Rietmolen de komende week toch nog een volwaardige paasbult te bouwen. Uh, officieel was het gisteren de laatste brengdag maar één van man met uh, dat het vuur is aangestoken. Hebben we deze week de hele week gegeven mensen de mogelijkheid om nog wat te brengen. Ja. Om toch nou tot een redelijk paasvuur te komen. Ja, dus als u nog hout heeft liggen thuis in Rietmolen, daar willen ze nog wel wat. Tot slot vragen wij uw aandacht voor het volgende. De letters gewoonboerenporno.nl zijn weer teruggelegd in de juiste volgorde. Ja, sorry, dat klinkt natuurlijk een beetje gek. Uh, laat ik het nog eens duidelijker zeggen. De letters gewoonboerenporno.nl zijn weer teruggelegd in de juiste volgorde... waardoor er weer buitengewoonnoordoostpolder.nl staat. Dat is eigenlijk nog steeds niet duidelijk. De grote houten letters met de reclameslogan op de voormalige vuilstort bij Emmeloord... werden gisteren, op 1 april, door elkaar gehusteld... waardoor er naar een totaal andere website werd verwezen... Ha, een 1 april grap. Leuk. U hoorde fragmenten van Omroep Gelderland, RTV Oost en Omroep Flevoland. Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Onze 16-jarige verslaggever Rens Gooseling leert de wereld kennen... en wij gaan met hem mee. Emiel Ratenband, Matthijs Nieuwkerk en Simon de Jong van Taarten van Abel... heeft Rens al bezocht. Deze week ging hij naar Den Haag. Aanstaande vrijdag heb ik mijn eerste schooldebatten. Daar krijgen wij een cijfer voor op school. Toen dacht ik, van wie kan ik nou het beste gaan leren debatteren? Toen dacht ik gelijk aan Alexander Pechtold. je ja, dankjewel. Dat is een groot compliment. Ja, vindt u het een groot compliment als u als misschien wel een van de beste debatteerders wordt uh, aangezien? Ja, ik vind dat het debat in de politiek centraal moet staan. Uh, daar mag van mij veel aandacht voor zijn. En ik vind dat er in Nederland eigenlijk te weinig aandacht voor is. En dat begint al in het onderwijs daar wordt veel te weinig uh, ja, laat maar zeggen, uh, uh, aandacht besteed aan dat je je goed moet kunnen uitdrukken. Het is denk ik ook een van de grootste onderdelen als, als politicus om, om goed te kunnen debatteren. Is dat het leukste van uw werk? Ik vind het leuk. Het is iets wat je onder de knie kan krijgen. Ik zou het kunnen leren? Absoluut. Nou, dat, dan ben ik in ieder geval op het goede adres. Hoe, hoe begint u met uw voorbereiding? Eerst, wat trek je aan? Tweede, wat belangrijk is, je houding. Je kan met je handen kan je proberen hè, een soort beschuldiging. van Jij zit fout. extra kracht achter die vinger te zetten. In de voorbereiding uh, zit al het halve werk. Dan heb je dus een minuut die je, die je mag, mag invullen. Hoe lang staat u voor een spiegel te oefenen? Het voor de spiegel oefenen, dat leidt alleen maar af. Ik zou je niet aanraden om het helemaal uit je hoofd te leren. En heel belangrijk, wel te weten met welke zin eindig ik. Want die blijft hangen. En ligt u dan ook nog wel eens s'avonds in bed dat u terugdenkt aan, aan uw laatste woordjes? Soms wel, maar vaak bedenk ik me na een debat wat ik allemaal niet heb gezegd. Maar ja, dat is wijsheid achteraf. Vindt u het belangrijk dat de scholieren een beetje voor u zijn? Ja, D66 staat voor onderwijs. Dus als ze dan op school al vinden dat het een goede partij is, dan hou je ze het langs vast. Dus de D66 gokt een beetje op de toekomstige kiezers? Nee, dat is niet gokken op. We, we doen het ervoor. We doen het ook gewoon. Vrijdag, ik, ik moet daar gaan staan. Ik moet gaan debatteren met een klasgenoot of iemand uit een andere klas. Hoe moet ik het gaan spelen? Je staat er. Je bent je bewust van je houding. Dan is de volgende tip die ik zal geven. Gebruik vooral wat de ander zegt. Het is een beetje als judo. Soms kan je het de kracht van het argument van je tegenstander gebruiken om hem te laten vallen door het wat uit te vergroten of het zelfs misschien belachelijk te maken. Luisteren en goed kijken waar de kansen liggen die de tegenstander je geeft. Dat heet weerleggingen begreep ik in mijn uh, boek laten zien dat je geluisterd hebt, maar dat je het dan niet mee eens bent. Onze stelling is dan, economische vluchtelingen moeten erkend worden als vluchtelingen. Als u dat hoort, beginnen er dan gelijk bij uw belletjes te rinkelen? Ja, de definitie, wat is een economische vluchteling? Daar zou je bijvoorbeeld gelijk al een grap over kunnen maken. Economische vluchtelingen zijn die Nederlanders die vanwege de belastingen in België gaan wonen. En dat zijn niet... Die goedbedoelende jonge mensen die vanuit Afrika een betere toekomst hier in Europa zoeken. Ik denk dat je in, in ieder geval mensen een beeld moet geven. En dan haal je het woord economische vluchteling, wat ik zelf een raar woord vind, al onderuit. Is het ook belangrijk om de grapjes te maken die u vaak maakt? Kijk, je, je moet niet alleen maar grappen maken. Het moet niet cabaret worden. Dat je soms een ontluchting in het debat maakt door even te relativeren, dat werkt. Wat ik daarnaast erg prettig vind, is als je eh, feiten... veel debatten zijn alleen maar over gevoelens, maar kom met feiten. Als je laat zien dat je behalve je mening met argumenten komt... die gebaseerd zijn op ervaringen, op onderzoeken of wat dan ook... dat maakt het debat krachtiger. U heeft af en toe van die woorden. Nu had u een eh, plakbandcoalitie. Als, ja, hoe bedenkt u dat? Is dat? Ligt u dan in bed en denkt u... ik ga morgen even een goede grap maken? Nee, soms komen ze... Komen ze ter plekke? Zo'n woord plakbandcoalitie is de samenvatting van iets wat mensen wel voelen. Van hé, hey, het hangt een beetje los aan elkaar. Uh, ze maken ruzie. Het, het, het, het maakt het beeldend. Nog even iets anders. Ik, ik las afgelopen week op, uh, op internet. dat u de lach van Mark Rutte een beetje vervelend begint te vinden. Ja, ik vind dat hij dingen weglacht. Uh, he, dat hij zichzelf elke keer neer, neerzet als ik ben geen commentator van de politiek. Hij is natuurlijk de premier. Hij moet juist wel op veel zaken commentaar geven, in die zin een mening hebben. En als je elke keer maar met één hand in je zak uh, dingen weglacht, en wordt het op een gegeven moment ook een zwaktebot. Is het slim als ik een bij mijn debat, als ik, als ik even niet weet wat ik moet zeggen, even zo'n Mark Rutte lachje doe? Het hangt helemaal van de situatie af. Als je een serieus debat hebt, dan zou ik het ook serieus houden. Ik ga u laten weten wat het cijfer is geworden. Veel succes. Dank u wel. Ik kan me niet voorstellen dat hij een laag cijfer haalt... Uh, na dit uh, mooie lesje debatteren van uh, Alexander Pechtold. Onze eigen Rens Goosling hoorde u. En volgende week ja, dan, uh, gaat hij weer iets heel anders leren. Gaan wij tenminste een beetje vanuit. Ja, en wij leren met hem. Jazeker. Dat <laughs> is toch waardevol. Uh, het loopt zo'n beetje richting, richting drie uur s'nachts. is Eigenlijk heel laat. Ja. Um, maar we zijn zo meteen na het nieuws weer terug. Uh, we hebben allerlei interessante dingen. Uh, waaronder ook nog iets uit, uh, uit Den Haag... Er is namelijk een debat geweest vandaag, het vraaguurtje eigenlijk gewoon. En daarin werden vragen gesteld over uh, 112, wat er veel uitgelegen heeft afgelopen week. Daar waren een aantal partijen erg boos over. Um, en verder is er natuurlijk nog veel meer live muziek. Uh, u hoorde het net ook al in dit programma, Saint Helena Dove. Zij zal nog twee keer bij ons terugkomen om, uh, om muziek te spelen. We gaan het nog hebben over vers groenten en fruit. We schijnen het veel te weinig te eten. Maar wat kunnen we nou wel en niet lekker gewoon op ons bordje leggen... met een nog goed gevoel erbij. En in Canada zijn ze op dit moment aan het water polen. Gaan de mannen zich kwalificeren voor de Olympische Spelen. Het gaat nog niet zo goed. Ze hebben vannacht of vanavond weer een wedstrijd gespeeld. Wij bellen met de bondscoach. En er is ook nog een journalistieke prijs uitgereikt. En wij mogen bellen met de winnaar. Genoeg reden dus om nog even een uurtje wakker te blijven... zo op deze late nacht. Eerst het nieuws van drie uur van de NOS. Tot zometeen.